1 uur. Het nos Journaal. Isabel Thomasen. Goedemiddag. Leger Libië meldt herovering Zabia, maar opstandelingen spreken dat tegen. Ook weer gevecht in het oosten van Libië en doden na ongeluk met carnavalswagen in Roosendaal. Het weer vanmiddag droog, veel zon, het wordt ongeveer 6 graden. Tot en met dinsdag blijft het zonnig. Woensdag is het bewolkt en regenachtig.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 Intussen hebben troepen die trouw zijn aan de Libische leider Gaddafi... de aanval geopend op rebellen die optrekken naar Sirte. De kustplaats op ruim 400 kilometer van Tripoli... is een bolwerk van Gaddafi-getrouwen. Ook rond Raslanouf wordt weer gevochten. Bij de aanvallen zouden gevechtsvliegtuigen en helikopters zijn betrokken. Correspondent Koert Lindijer vanuit het oosten van Libië. De opstandelingen zeggen dat er inderdaad gevochten wordt. Wat in ieder geval bevestigd is... dat ze gisteren een vliegtuig van de Libische luchtmacht... ...hebben neergehaald. Ze dus hebben kennelijk een keertje raak uh, geschoten. Ik heb dezelfde onbevestigde berichten gehoord... ...dat ze ook een helikopter hebben neerge, neergehaald vanochtend. Maar dat, uh, dat kan ik niet, uh, niet bevestigen. Wel merk ik dat er steeds meer troepen... ...naar die frontlinie uh, toe gaan, ook vanuit Benghazi. Er worden versterkingen aangestuurd, benzine, uh, munitie. Dus je krijgt het gevoel dat de opstandelingen beter georganiseerd raken. Maar een uh, proef zal natuurlijk zijn, de test zal zijn of ze iets bij zicht kunnen doen. Daar verwachten wij dat er tanks zijn opgesteld. Daar verwachten we dat er een serieuze veldslag...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 Kurt Lindeyer vanuit Benghazi in het oosten van Libië. De Libische leider Gaddafi heeft intussen een interview gegeven... aan het Franse blad Journal du Dimanche. Daarin geeft hij opnieuw al Qaeda de schuld van de crisis in zijn land. Maar hij zegt ook iets over de gevangen Nederlandse militairen. In Parijs, correspondent Frank Renaud... Frank, Gaddafi vindt het heel normaal dat de Nederlanders vastzitten. Ja, dat heeft hij gezegd inderdaad in de journal de Dumans. Hij zegt heel letterlijk dat er een einde moet komen... aan wat hij noemt de buitenlandse acties en interventies in Libië. En dan met name in de regio Benghazi. Maar in het kader van die buitenlandse interventies... noemt hij ook de Nederlandse helikopter en de drie militairen... die een week geleden zijn aangehouden bij Sirte. En hij zegt, ze zijn in Libië geland... zonder daarvoor toestemming te hebben gekregen. Dus, vervolgt Gaddafi, is het ook normaal... dat woord gebruikt hij, normaal... dat die militairen gevangen worden gehouden. wat zegt hij verder... Hij zegt dat hij nu eigenlijk alleen staat tegenover Al-Qaeda in Libië en dat het Westen hem moet helpen. Het is de keus tussen Gaddafi of Al-Qaeda, al dus de leider. De opstand in Libië is er niet een van de bevolking, maar van moslimterroristen, al dus Gaddafi. En als het Westen hem niet helpt in de strijd daartegen, dan wordt Europa straks overstroomd door vluchtelingen. Dat zijn de woorden van Gaddafi. En zal er langs de Middellandse Zee een nieuw Al-Qaeda-bolwerk ontstaan aan de rand dus van Europa. Heeft Gaddafi ook nog een boodschap voor de, voor de Franse regering? Absoluut, want daarvoor gaf hij het interview natuurlijk ook aan een Frans Weekblad. Frankrijk heeft grote belangen in ons land, zegt hij. We hebben de afgelopen jaren ook intensief samengewerkt. Er zijn bijvoorbeeld veel handelscontracten afgesloten. Dus Frankrijk zou nu aan onze zijde moeten staan. En als voorbeeld noemt hij dat Frankrijk een onderzoekscommissie kan gaan leiden... die naar Libië gaat om te kijken wat er precies gebeurt in het land. En Frankrijk zou ook degene zijn die een eind moet maken... aan die buitenlandse interventies in Libië. Correspondent Frank Renaud. De Britse kranten Sunday Times meldt dat in Libië... acht Britse commando's zijn aangehouden. Niet door het Libische leger, maar door opstandelingen. In Londen, correspondent Hieke Jippes. Uh, Hieke, weet jij meer? Ik weet wat uh, de Britse minister van Defensie heeft uh, bevestigd, Liam Fox. Die wilde vanmorgen alleen maar zeggen dat er een klein diplomatiek uh, team in Benghazi is... waarmee de Britse regering op dit moment contact onderhoudt of contact heeft. De Sunday Times meldt dat uh, in Libië gisteren buiten Benghazi een helikopter is uh, geland... waarin zouden uh, zitten een junior diplomaat die beschermd werd door een aantal uh, leden van de SES... de, uh, de elite-eenheid... die vaak achter vijandelijke linies... Uh, opereert en die ook uh, betrokken was... bij eerdere reddingsacties van Britse burgers... vorige week... die uh, zouden zijn aangehouden... inderdaad door opstandelingen... die absoluut niet blij waren... dat daar opeens gewapende SES'ers... Uh, uh, bij hen verschenen... ook al omdat ze bang waren... dat de komst van zo'n uh, westerse missie... hen als uh, beweging... een diskrediet zou brengen. Ja, je zei net... Al... Al minister van Defensie Fox noemde je al, hij heeft dus gereageerd. En wat heeft hij gezegd? Hij uh, heeft gezegd, heeft over de SES geen woord, want die zijn zo geheim, daar, mag niet, daar wordt nooit over gesproken. Maar uh, hij heeft dus verder over die missie niks gezegd dan alleen uh, de, bev de bevestiging. Maar in zijn algemeenheid zei hij dat het belangrijk is dat het Westen een duidelijk uh, beeld krijgt van de situatie in Libië. Wie dan nu eigenlijk de leiders onder de oppositie zijn. En dat het in die zin uh, legitiem is om te proberen dat uh, uit te zoeken. Ook al omdat ze op een andere manier... Geen contact kunnen krijgen via bijvoorbeeld telefoon en internet. Communications are being interrupted. Uh, there are difficulties with mobile phones, with the internet potentially being interfered with. So we are trying to build a picture. It's essential that the government does that, and it's essential that all Western governments do that, mm. so that we are able to get a clear idea of what we might be able to do in terms of helping the people of Libya. Ja, hij spreide dus de verantwoordelijkheid, de ogenblikken, deelde die ogenblikkelijk met andere uh, uh, westerse regeringen die hetzelfde doen of zouden moeten doen. En hij verwees naar de top van NATO-ministers later deze week die eerder spijkers met koppen zou gaan slaan. Kieke in Londen. Dit is het NOS-journaal met Isola Thomasen. In Roosendaal is een ongeluk gebeurd met een carnavalswagen. Daarbij is een man om het leven gekomen. De politie spreekt van een triest ongeval. Deze carnavalswagen was onderweg van Rozendaal naar een van de omliggende gemeenten. om daar vanmiddag aan een optocht deel te nemen. Kennelijk is er iemand, iemand die bij de carnavalsvereniging hoort. die op de wagen meereed, er afgevallen en onder de wielen van de praalwagen terechtgekomen. en daarbij helaas overleden. De praalwagen was op weg naar een optocht in het Belgische Essen. Die optocht gaat gewoon door. In de Afghaanse provincie Paktika zijn bij een bomaanslag zeker twaalf mensen omgekomen. Onder de doden zijn vijf kinderen, heeft de gouverneur van de provincie gezegd. Paktika ligt in het zuidoosten van Afghanistan en grenst aan Pakistan. Volgens de gouverneur reed het busje waarin de mensen zaten op een berenbom. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist. Waarschijnlijk zitten de Taliban erachter. In Jemen verblijven nog 95 Nederlanders. Onder hen zijn 20 medewerkers van de ambassade. De anderen zijn voor het grootste deel ontwikkelingswerkers. De ambassadeur heeft Nederlanders die in Jemen verblijven opgeroepen dat land te verlaten als hun verblijf niet strikt noodzakelijk is. Het is nog niet duidelijk hoeveel mensen ook daadwerkelijk weg willen. Nederlanders kunnen nu nog gewoon een vlucht boeken. De politieke onrust in Jemen neemt steeds verder toe... en de demonstraties tegen het bewind van president Saleh, Saleh worden steeds massaler. Ook de Verenigde Staten hebben hun inwoners in Jemen opgeroepen om weg te gaan.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 kunstburg bouwen en daar camera's in en dan en daarvoor en dan kun je dat hele leven van die vossen in de voortplantingstijd uh, volgen. In het natuurgebied tussen Almere en Lelystad leven ongeveer 50 vossen. Vorige maand zagen boswachters steeds vaker een paardje rond het vossenhol -hol hangen. Staatsbosbeheer hoopt dat het vrouwtje komend voorjaar in de burcht haar jongen werpt. Vanaf dinsdagmiddag 12 uur is het te volgen op vossenburgtvos.nl. Sport. Bij de Europese indoor-kampioenschappen atletiek in Parijs... zijn de zeven kampers bezig aan het polstok hoogspringen. En die houtkamp. Kan Nico ja. Sint-Nicolaas nog een sprong maken in het klassement? dacht het wel. Hij staat nu opeens door een fantastische sprong over 5,20 meter. 20. Zijn eerste poging, ook eerste hoogte die hij neemt... op de vierde plaats in het algemeen klassement. En hij is nog steeds in de strijd. Hij komt vanaf uh, ongeveer de tiende plaats. Dus dat uh, wil wat zeggen, want er zijn heel veel punten te verdienen... bij dit zesde onderdeel, het polstok hoogspringen. Waar Ingmar Vos eh, met 4,80 meter een evenaring van zijn persoonlijk record. nu op de zesde plaats staat in het algemeen klassement. Maar Elko Sint-Nicolaas, die is nog in de race voor eventueel een medaille. Het zou mooi zijn als hij nog een centimeter of twintig hoger kan springen. dan zijn 5,20 meter waar hij nu op staat. En eh, dat zit er best wel in, want dit is echt een gigant bij het polsstok springen. 5,20 meter al gehaald. En nu gaat hij op weg om de 5,30 meter te overschrijden. Het zou mooi zijn. En als hij dan ook nog 5,40 heeft, dan zit er zomaar een medaille in bij het. Eh, bij de zeven kwam beide mannen. In Herenveen begint over een kleine uur... de laatste dag van de wereldbekerfinale schaatsen. Sebastiaan Timmerman, welke afstanden worden er vandaag nog gereden? Het is sprintersdag vandaag. 500 meter voor de mannen en de vrouwen... en de 1000 meter voor de mannen en de vrouwen. We gaan dus kijken of Annette Gerrits bijvoorbeeld... net als gisteren Jenny Wolf kan verslaan op de 500 meter. Uh, en dus wellicht haar derde wereldbekeroverwinning kan pakken. En het is spannend in de eindstand... voor wat betreft de eindstand van de 1000 meter... in die wereldbeker. Stefan Groters gaat aan de leiding. Qiu Yuki en Shoni Davis staan nog in de buurt. Dus Groothuis zal daar nog behoorlijk eh, om moeten gaan rijden. Dat is ook de reden dat hij de 500 meter niet rijdt... richt al zijn pijlen op die kilometer. En zijn er nog tickets voor de WK afstanden te verdienen? Ja, op uh, bijna alle afstanden uh, is er nog wel een plaatsje vrij. Gerritsen gaat dat wel redden. Het laatste ticket op de 500 meter, om maar een voorbeeld te geven. Op de 500 meter bij de Mannen zijn ook nog twee tickets te vergeven. Uh, en datzelfde geldt ook voor uh, de kilometer bij de Mannen. En daar komt uh, Jan Bos ook in actie. De eerste Nederlandse man die wereldkampioen sprint werd in 1998. Jan Bos moet vandaag sneller zijn dan Kjeld Nuis en Sjoerd de Vries. Dan gaat hij naar Insel en gaat hij volgende week zijn carrière afsluiten. Maar als hij niet sneller vandaag is dan Nuis en uh, Sjoe komt er vandaag na een lange imposante carrière... een einde aan de schaatscarrière van Jan Bos... want hij wil nog wel graag door als baanwielrenner. Sebastian Timmerman. De hoofdpunten van het nieuws. De Libische staatstelevisie meldt dat de stad Zavia is heroverd. Maar de opstandelingen zeggen dat ze alle aanvallen hebben afgeslagen. Ook in het oosten van Libië wordt weer hevig gevochten. En bij een ongeluk met een carnavalswagen in Roosendaal is een man omgekomen. Tot zover het uitgebreide NOS-journaal. Dit is Radio 1. Max... Welkom bij deze persconferentie. De haal nog klopt, hier over de zin Ja, het is een goed spel hoor. De perstribune met Govert van Brakel. Goedemiddag, Twee uur van de perstribune op zondagmiddag... met als hoofdgast Arthur Newman, onze voetballer, international ook. En verder gaan we weer Cassie kijken. Ron, Ron van Gouwen, wat voor televisieweek was het... Nou, deze week waren er weer volop zuipende en feestende mensen te zien op tv. En dan doe ik niet op de partijfeestjes na afloop van de verkiezingsavond. Nee, de jongeren van Oogerso zijn terug. Ik hou me hard vast. Ik kan me voorstellen... Sporthistoricus Jurrit van der Voren met een terugblik op... dat gaan we zo horen. En verder kunt u altijd reageren op onze website. Dus bijvoorbeeld een nieuwe stelling. Vanmiddag komt de NOS met een speciale uitzending rondom het carnaval... dat nu in het zuiden des lands aan de gang is. Vandaar deze stelling. Wat een onzin dat de NOS met een speciale carnavalsuitzending komt. Eens of oneens, laat het weten via www.deperstribune.nl. Als gezegd, Arthur Nuurman, hoofdgast. Dag Arthur, goedemiddag. Goeiemiddag. Ik zei voetballen, international, maar ja, ik ja. moet oud voetballen zijn. dat zeggen. Zeggen. is al uh, heel wat jaren geleden. Het is, ja, het is wel ge lang geleden, maar ja, iedereen weet natuurlijk uh, wie jij bent. Je woont weer in Nederland, uh, begrijp ik nou. Ja. Elf mooie jaren in Schotland? Uh, ja, ik ben in uh, 98 uh, met mijn vrouw naar, uh, naar Schotland vertrokken. Uh, ik heb daar uh, vijf jaar voor Classic Rangers gespeeld. En in 2003 heb ik besloten om te stoppen met voetbal. En toen moesten we een keuze maken van gaan we terug naar Nederland of blijven wonen. Maar we hadden het zo goed naar ons zin En ook in het jaar 2003 werd onze eerste dochter geboren. Toen zouden we daar blijven wonen. Ja, wat is er mooi aan Schotland. Want uh, ik zeg bevooroordeeld, het is altijd regenachtig. <laughs> Koud en kil ja. en er zijn allemaal heuvels te beklimmen. Ja. Je kan nooit eens een keer recht toe recht aan. Nee, dat klopt. Ik had altijd zoiets voordat ik naar Schotland ging. Dat ik had van nou, uh, ik wil niet in die Schotse competitie voetballen. Want ja, dat spreekt me niet aan. En nou, je geeft het zelf aan. Het is koud, regenachtig. Ja, en waar kom je dan terecht? Toch in Glasgow. En, ja. en het uh, was ook uh, het moment dat Glasgow probeerde om een andere weg in te slaan. Ze dus hadden dik Advocaat aangetrokken als trainer. Uh, een aantal andere spelers. Onder andere André Kanchelskis. Uh, Michael Mols. Giovanni van Bronckhorst. En ik dacht, nou, het is een mooie, mooie uitdaging. En uh, bij, uh, bij nader inzien heb ik toch mijn ja, beeld van Glasgow... en met name van Schotland moeten bijstellen. Want het is gewoon een prachtig land. Uh, Glasgow is een heel leuke stad. Het is, het is een stad met heel veel mogelijkheden. Je hebt alle clubs, bars, restaurants. Uh, het uitgangsleven bij elkaar. En aan de andere kant, je stapt in je auto... en binnen 20 minuten zit je in een prachtig natuurgebied... met hele mooie golfbanen. Kortom, een stad om van te houden, begrijp ik. Ja, ja vandaar dat we ook wat, wat langer zijn blijven hangen. En uh, pas uh, afgelopen augustus weer terug zijn gegaan naar Nederland. Ik heb me laten vertellen dat jij een liefhebber bent... van muziek uit de jaren 60. Wat heb je daarmee? Uh, dat klopt. Je bent goed geïnformeerd. <laughs> Dankzij Jules van der Waard van deze vliezende Nee, ja. Uh, vroeger, mijn ouders, met name mijn vader, die draaiden altijd uh, oude platen. Van uh, Buddy Holly, Roy Orbison, uh, Brenda Lee en Jerry in de Pacemakers. Ja, dan luister je naar als jong uh, als Jochis, zijn er van 6, 7 jaar. En op een gegeven moment uh, pik je dat op, je vindt het leuk. Je gaat het zelf uh, wat vaker draaien. En uh, ja, op een gegeven moment uh, heb ik ook een, uh, een keer een jukebox aangeschaft. Maar. Dat ik een jaar of twintig was. Met, uh, met wat oude 78 toerenplaten... Ik heb nou thuis heb ik twee, twee jukeboxen met, met allemaal van die oude, oude muziek. En ik vind het leuk om spullen van de jaren 50 en 60 te verzamelen. Ik heb oude Coca-Cola machine, ik heb oude poses van, van Coca-Cola... Dus is een beetje, ja, een beetje jaren 50 en 60 stijl, vind ik wel ja, leuk. Ja. Je hebt er al ooit eens over verteld in het programma van Harry van Megen. De ja. Regenjas, eh, Luister ja. uit de jaren 90. Komt er jij bent gek op, op oude muziek, hè? Ja, ja een beetje jaren 60. 60 jarige jaren muziek. 60 jarige jaren muziek. 60 jaren muziek, oké, okay, nou, ik ga even jouw kennis testen, ja? daar komt hij. hier komt nummer 1. Even kijken of jij dat weet. Just you know why. Ja, en wie is dit? Dat is Buddy Holly. Did Buddy holding? Buddy holding with true love voice. With true love true voice? True love voice. Oh. <laughs> What is this is the sweet little 16. Bro, this made a bite for now. Bite deep? Deep in the heart of the Sweet little 16. Nee, nee, nee, deze ken ik niet. Verrekkelijk. Ik, ik ben, jij bent echt niet kennen. All my love, all my kissing. You don't know you're gonna... <laughs> ook allemaal you're zeggen. Ja, maar hebben jullie dat in godsnaam uitgetoond? Ja, dat zeg. weet ik ook niet. Dat komt zomaar ergens uh, via de redactie naar ja. boven. Uh, maar goed, uh, Arthur, papa is blijven hangen in de secties. Dat begrijp je nog, hm. maar dat de zoon terug gaat. Ja, ik moet ook zeggen, regelmatig, als ik uh, mensen in mijn auto had... en ik gooide de jaren 50 en 60 muziek in, dan werden ze dus helemaal gek van. Maar... Ik moet ook eerlijk zeggen, die jukebox die had ik thuis in de woonkamer staan. En juist de meeste mensen die altijd kritiek hadden... het eerste wat ze deden als ze bij me thuis kwamen... was gelijk naar die jukebox lopen en een paar nummertjes indrukken. Dus ze vonden dat wel leuk. Er hoeft geen geld in? Nee, er hoeft geen geld in. Gewoon druk op de, de knop en de muziek die draait uit die, uh, uit die bak vandaan. Leuk. Uh, wij vragen aan onze gasten ook altijd... wat het mediamoment is van de afgelopen week. Mm. Wat was dat voor jou? Nou, ik ben afgelopen week uh, naar, uh, naar Glasgow geweest. Daar had je weer de, de derby uh, Celtic tegen Glasgow Rangers. Dat was de replay voor de Tenants Cup, de League Cup. En uh, dat zijn altijd beladen wedstrijden, beladen duels. En het was weer een, uh, een oude wets slagveld, om het zo uh, te noemen. En er stond weer veel op het spel. Uh, ze de afgelopen twee weken hebben ze al twee keer tegen elkaar gespeeld. Eén keer voor de competitie op Parkhead. Dat is het stadion van Celtic, waar uh, Rangers met 3-0 verloor. Een week later had je de, de eerste wedstrijd dan voor de League Cup. Dat was bij, bij Rangers op Ibrox. Daar was de wedstrijd geëindigd in 2-2. Dus afgelopen woensdag was de replay. En uh, Rangers die vloor die wedstrijd met, uh, met 1-0. Maar ja, het was eigenlijk weer een ouderwetse pot met, uh, met drie rode kaarten. Met 12 gele kaarten. Uh, uh, managers die aan het einde van de wedstrijd bijna met elkaar op de vuist gingen. Dus het was weer een ouderwetse slagveld. Well, Rangers were down to nine men. When Madju een received a second yellow for a late challenge. And he claimed he was going for the ball even chased referee Callum Murray to try and stop him sending him off. At the full-time whistle, Celtic manager Neil Lennon squared up to Rangers assistant Ali McCoist. Terwijl dat was gebeurde, werd El was ook redcarded. Het was uh, volop red-carded, second yellow. Yeah. Ja, het was een, uh, het was een bende. Uh, je zat op de tribune. Ga je dan de afloop nog even naar de catacomben? Uh, nee, ik zat eigenlijk boven de dugout, dus ik kon precies zien wat er allemaal gebeurde. Maar uh, ja, ook in, in, in, maar zeggen, in de rust zag je de spelers en, uh, en de staf zag je eigenlijk de tunnel in gaan. Ja, daar uh, ontsponnen het ook al. Dus het was al in de rust dat, dat spelers en managers bijna met elkaar op de vuist gingen. Dus ja, je voelde gewoon die spanning, je voelde ja. de, de tension uh, op, op de tribune... En het was niet alleen uh, ja, de, de, het, het publiek, wat normaal gesproken uh, helemaal erin opgaat. Maar het waren de spelers, het, het, het, het waren de managers. Omdat, ja, er staat zoveel op het spel. Je moet je voorstellen: je hebt twee grote clubs, Glasgow Rangers, de protestanten tegen Celtic, de katholieken. Die wonen dus in één stad. speelt nog steeds, hè? Ja, daar gaat het eigenlijk om. Het heeft eigenlijk niet zoveel zin met voort te maken. Het is eigenlijk een, een geloofskwestie. En, uh, ja, met name omdat ze de afgelopen drie weken nou tegen elkaar gespeeld hebben. En er staat over twee weken staat, uh, de eerste cupfinale staat op het programma voor de, voor de League Cup dus ja, iedere keer is het zo, de, de spanningen van de ene wedstrijd die nemen ze een week later weer mee naar het stadion en ja, afgelopen donderdag. Uh is de politie ook naar buiten gekomen dat het, het zo niet verder kan gaan, nee. want ze hebben zoveel uh, arrestanten opgepakt dat alle politiecels in, uh, in Glasgow, in de omgeving, die zaten vol, ze moesten ze uh, op drie kwartier van Glasgow moesten ze ergens onderbrengen, ja. dus dat geeft al aan hoe het daar ja. uh, leeft. Maakt het, maakt het voor de club zelf nog uit uh, als het om spelers gaat, wat, wat voor geloof die aanhangen? Wordt dat nog geïnventariseerd? Is dat onderdeel van de procedure? Nou, het is de laatste jaren wel wat beter, maar in het verleden is dat inderdaad een, een discussie geweest dat, uh, dat inderdaad katholieke spelers bij Rangers werden aangetrokken en uh, dat uh, ja, door support dus hun uh, shit eigenlijk verbranden en het het er totaal niet mee eens waren. Het is nu al wat makkelijker, maar ja, het, het speelt altijd nog wel een rol. Ja. En, en in jouw geval? Nou ja, ja bij Nederlanders uh, die, die staan er bij Klaarske rentjes goed, uh, goed voor. Maar jij komt wel uit het land uh, van... Uh, King uh, William of Orensen. ik wou zeggen. Yeah. Hoor, onze stadhouder koning. En dan zit je toch in de protestantse hoek, zal ik nou nou klok, zeggen. Dat nou, klopt, maar dat is inderdaad zo. Uh, ja, ja zijn de protestanten en Nederlanders worden ja. natuurlijk toch gezien als, als protestanten. En, uh, in het jaar 2000 speelden we de cupfinale tegen Aberdeen. En uh, toen hadden de supporters opgeroepen allemaal in het oranje te komen. Het hadden ze gezegd, a tribute to the Dutch. Yeah. Met andere woorden van, omdat wij natuurlijk altijd in het oranje spelen. Maar het was eigenlijk meer het provoceren van, uh, van de Celtic supporters. Omdat oranje natuurlijk de, de kleur is van de protestanten. En, en, ja. en de, de, de katholieken eigenlijk een hak proberen te zetten. Ik moet ook zeggen, in die cupfinale tegen Aberdeen kwam het kleedkamer uit. En ik, ik zag meer oranje in het stadion dan dat ik ooit... Met, uh, dan met dan de zelf club gezien, dat is ja, onvoorstelbaar. Ja. we is gewoon eigenlijk het provoceren en, uh, ja. naar, naar de Celtic supporters toe. Ja, en hoe voel je je als speler daaronder? Ja, nou, je, gaat, je gaat met name in zo'n old firm ga je het veld op. en uh, ja, Je zit vol met adrenaline, want er staat zoveel op het spel. En soms vergeet je eigenlijk wat er om je heen gebeurt. En de wedstrijd is over voordat je er, uh, voordat je er erg in hebt. Maar kijk, nu heb ik dan op de tribune gezeten als supporter en dan kijk je om je heen en dan zie je inderdaad gewoon volwassen mensen. Met ja, dat zijn directeuren, dat zijn vaders van drie, vier kinderen. Die zie je schuimbekkend, ja. zie je gewoon op de tribune zitten en dan denk je van ja, we maken godsnaam druk om ja. om 19 minuten. Ja. Maar dat geeft aan die mensen. Die zijn er zomaar bezig die passie, dat is onvoorstelbaar. Ja. U kunt reageren op de stelling van deze dag. Wat een onzin dat de NOS met een speciale carnavalsuitzending komt. Ik ga er straks nog even over praten. Over die uitzending met collega Herman van der Zand. U weet wel van touchscreen bij de Provinciale Statenverkiezingen. En vandaag de dag verkleed ergens in Breda om andere zaken te bekommentariëren. Peter van der Meers, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Hoofdredacteur van NRC. En NRC gaat vanaf morgen op tabloid. Is dat een spannende dag vandaag voor u? Ja, het is een heel spannende dag. Het is natuurlijk de eerste keer dat we van die broodsheet... die nu uh, ja, meer dan 100 jaar bestaat, uh, dat we daar een tabloid van maken. Dus uh, natuurlijk is het heel spannend. Uh. En wat gebeurt er op deze dag nog? Moet daar nog aan gesleuteld worden? Ja, waarop op deze dag is het dan echt straks uh, zeggen van uh, welk nieuws gaan we nu op die uh, voorpagina zetten en uh, welk ritme steken we nu in die krant. Het is natuurlijk zo dat NRC veel ervaring heeft met tabloids. We maken al vijf jaar NRC niks, dus het is niet alsof we nee. echt in het, uh, in het diepe springen. Um, uh, maar we hebben vorige week hebben we heel veel uh, nepkranten uh, uh, gemaakt. Hebben we hebben de grote krant ochtends gemaakt ja. en in de, de namiddag de kleine krant. Ja. En nu is het echt voor echt uh, en dus dat zorgt voor een, een wel heel... Prettige spanning op zo'n redactie op zo'n moment. Ja, dat, uh, dus dat begrijp ik. eigenlijk is er veel opwinding nu. Maar kunt u ook uh, inhoudelijk overeind blijven, zoals het in die honderd jaar was. Blijft u de slijpsteen van de geest met al die achtergrondverhalen die aanzetten tot nadenken? Ja, meer dan ooit. Uh, ik ben er echt van overtuigd, en anders zou ik nooit uh, voor NRC zijn beginnen werken, dat het soort uh, kranten zoals NRC uh, meer dan ooit terecht staan. Als is het dan slijpsteen van de geest, zoals het vroeger genoemd werd. Uh, ik, ik, ik zelf ben actief op Twitter en Facebook en noem maar op. Uh, maar als ik echt wil weten hoe de, de vork aan de steel zit in, in Libië of in het CDA of noem maar op, ja, dan, dan heb ik een krant als NRC nodig. En dat is wat we um, al, al anderhalve eeuw proberen te zijn. Ja. En dat is wat we denk ik uh, in, in, de, in deze 21ste eeuw meer dan ooit kunnen zijn. Gaat, gaat er ja. nog uh, wel iets veranderen, uh, bijvoorbeeld in de, de krant van morgen? Behalve nee, maar, het formaat? En, uh, nee, dat. Nee, dat is het De, de, de, de lezers zitten nogal in met. Ja, maar gaan die lange artikelen waar, waar u daar juist naar verwees, die analyses, gaan die erin blijven? Ja, natuurlijk blijven die erin. Uh, El Pais en Le Monde komen al een eeuw uit op uh, tabloid? Um, uh, de tabloid of, uh, op Berliner. Uh, en uh, daar staan ook die lange uh, artikelen in. Dus uh, onze, onze, ons, uh, ons, uh, ons argument is: van kijk, dit uh, formaat uh, kan net, dus is een betere manier om onze waar uit te stappen. Het, is een, het biedt ons betere mogelijkheden om te tonen wat we allemaal hebben. Maar onze waar is beter dan ooit. En die nee. waar is nog altijd uh, die klassieke NRC-journalistiek waar we zo trots op zijn. Ja, u ja. kan het wel van worden hè? als Belg, als Vlaming, uh, hoe trots wij zijn op de NRC. Ik heb nog één vraag. Als u rond vijf voor half twee op een zondagmiddag nu de voorpagina moest maken, wat zou erop staan, denkt u? Het is nog niet duidelijk. We, zitten natuurlijk, we zakken pas morgen ja? om één uur. Maar dus, de keuze NRC van u? Uh, als het nu zou zijn, denk ja. ik, zou het nog altijd zijn over het CDA en de, de, de, de problemen binnen het CDA. Mm -hmm. Dat denk ik, als we nu zouden moeten beslissen, zouden we daarover gaan. En, uh, omdat dit wel de volgende dagen en weken dreigt uh, de, te bepalen. Ik ja. dank u wel, meneer Van der Meers. Uh, Van Meers en een uh, mooie dag natuurlijk uh, vandaag, en maar vooral morgen. Ja, bedankt hoor. De hoofdredacteur Peter van der Meers van de NRC. Uh, daar maken wij ons druk om, uh, Arthur Nieuwman ja, in Nederland. <laughs> nou ja, een krant van meer dan 100 jaar... en zo'n lappen papier, hè. Ja, toch dan, een bepaalde historie. Dan moet je toch die krant van zaterdag bewaren... en die van morgen, hè. Als je van kranten... Ben je een krant te lezen? Uh, ja, ik, ik, het is wel uh, vaste priks morgens als ik wakker word, dat ik de krant even lees. Ja, en is, is, is, begrijpt een oud-voetballer of is dat mijn vooroordeel gelijk naar de sportkaterne? Uh, nee, eigenlijk niet. Nee. Ik nee? pak meestal meer uh, het nieuws, kijken wat er allemaal gebeurd is met de dag, de dag daarvoor. En uh, ja, daarna pak je automatisch uh, het sportgedeelte. Ja. Want sport houd je nog wel uh, natuurlijk bezig. Ja, he? wel. Maar ja, kijk, als je die kranten hier in Nederland ziet... en je vergelijkt dat met name dan in, uh, in Schotland... Ja, daar hebben ze iedere dag zeven, acht kranten. En daar ontkom je niet aan, want dan gaat het iedere dag... Uh, hebben ze zeven of acht pagina's over Rangers of Celtic. Dus ja, dat, ja, is, dat is, gaat uh, maar door, hè. Dan krijg je al die, die tabloids en al die roddelverhalen. Nelly Kooman in Zeeland heeft uh, vliegende kiep Jules van der Wart. En, en iedereen die het gehoord heeft beloofd te gaan uh, koken. Uh, er zijn wel spettergeluiden te horen op de achtergrond, uh, Jules, Jules van der Wart. Ja, ik kijk naar uh, vier uh, mooie kippenpootjes. En daarnaast zit een, uh, een tomatensoep in de pan. En uh, Nelly is druk bezig. Dank Laat je horen. de Er Fijn uh, een fijn bij bijgemaakt. En uh, ja, dat ziet er allemaal geweldig uit. Maar is dit nou een Surinaamse kip of niet? Nee, het is gewoon een Hollandse kip. Nee, een Duitse kip zelf. Op de verpakking te lezen. Oké. Okay. Maar het ziet er allemaal heel erg goed uit. Je hebt ook een hele mooie keuken, moet ik zeggen. Dus wat dat betreft is het ook prettig koken. We kijken nu in jouw pannenladen. Nou, ik, ik zie wel 10, 12 pannen. Dus je moet echt wel een liefhebber zijn van koken. Ja, je moet. Uh, ik hou van koken, um, wat ik al in het begin zei. Um, en het is uh, leuk als mensen je, je, je eten ook waarderen. En het wordt gewaardeerd thuis. Ja, niet alleen thuis, maar ook door ons, want uh, ja, we zijn met z'n tweeën uh, gewoon uh, lekker aan het eten. En, uh, ja, het is allemaal geweldig. Je... Koken, jij bent altijd heel erg snel geweest. Zeven uh, seconden, <laughs> 60 meter, dat is je wereldrecord uh, geweest. Dat heb je heel lang in de handen gehad. Maar ben je ook een snelle kok? Ik kan heel snel zijn als het moet. Ik bedoel, als mijn dochter tegen me zegt van mam, ik heb trek Ze zegt nooit, ik heb honger, want uh, we hebben geen honger hier in het westen. En ze heeft uh, trek en uh, meestal heb ik iets in de diepvries zoals uh, rijst, al gekookt in de diepvries. Dan pak ik rijst eruit, uh, uh, dopertjes gehakt er doorheen. En dan maak ik een soort nasi voor de, wat uh, kruiden en dan uh, is het, kan het eten binnen 10 minuten klaar zijn. Is jouw eetpatroon veranderd vergeleken met 25 jaar geleden toen je ja, dat wereldrecord liep? Niet echt. Um, bepaalde dingen eet ik nog steeds niet, zoals uh, ik eet niet zoveel koolhydraten. Um, ik eet wel um, vier of vijf keer op een dag, zoals ik vroeger gedaan heb. En verder, um, ja, het eigenlijk hetzelfde, want ik junk ook in het weekend. Dat heb je vastgehouden in ieder geval, want dat zei je in het vorige uur. Uh, elke keer om twaalf uur s'nachts in het weekend, van zaterdag op zondag, wilde je een lekkere pizza. En dat doe je nu nog steeds? Ik junk nog steeds, dus dat betekent dat ik gewoon de lekkere Franse kaas eruit haal. Lekkere, uh, uh, lekker snacken. Uh, salades erbij, dus dat doe ik wel. Ja, en dan stiekem in je eentje of met de gezelligheid met andere mensen? Nee, gezelligheid met z'n allen. Ja, ja. Daar gaat het om, hè? Ja, gezelligheid, belangrijk. En je bent ook uh, op allerlei fronten nog actief. Uh, ik zag net wat prijzen staan, die krijgen nog steeds. Maar je hebt ook een, een Nelly Coman Games, hè? die bestaan ook nog steeds. Ja, de Nelly Coman Games zijn dit jaar voor de 14e keer in Stadskanaal op 4 en 5 juni. En het is niet zomaar een wedstrijd. Het is uh, een wedstrijd voor, um, voor iedereen. Dus voor jong, jeugd en mensen met een beperking. En dat vind ik heel erg belangrijk als ambassadeur van mensen met een beperking. Dat juist die mensen ook kunnen sporten. Hoeveel mensen doen daar aan mee? Oei! Oh, ik zou het niet weten. Met ook... alle honderden? Uh, ik denk uh, op zaterdag hebben we rond uh, de 600 uh, jeugdatleten. En uh, de dag daarop. Uh, weet ik niet. ook heel veel. Maar Dat is bijzonder, bijzondere. Kijk, je bent sportvrouw van het jaar geweest. De beste geweest op de 60 meter van de hele wereld. Ja, je wordt nog steeds gevraagd. Maar nu zijn wij hier bij jou... Nou. 400 kilometer verderop is het EK in Parijs. Ik kan me voorstellen 25 jaar later dat de knauw zegt van Nelly, nou, dat was een mooi moment. Je mag op onze kosten een keer mee, maar je staat voor ons te koken. Ja, het is toch leuk om voor jullie te koken? Ja, nee. ik, ik ben er ook heel blij om, maar anders hadden we niet hierheen gekund. Maar het was voor jou natuurlijk ook leuk geweest om even naar Bercy te gaan, waar er, waar er geatletiek wordt. Ja, waar ik mijn laatste Europese kampioenschap heb gehad. Ja, helaas... Um... Uh, ik denk dat de PR dan van de KNU daar wat aan moet doen. Dat ze beter moeten zorgen voor hun oud-atletes. En uh, ja, zo de atletiek uh, zo kunnen promoten. Want als je naar het voetballen kijkt. Alle voetballers die een nationaal elftal hebben gespeeld. Die worden nog uitgenodigd voor, uh, voor wedstrijden. Ja, Ik word ook uitgenodigd voor nationale kampioenschappen. Maar joh, uh, maak gebruik uh, van de oud-atleten, de ex-toppers... Uh, maken gebruik van om zo de jeugd te simuleren om iets te doen. Ja, we kunnen het zo meteen naar Arthur Newman vragen of hij nog vaak gevraagd wordt. Ik weet van hem dat hij de hele wereld rondtrekt om leuke wedstrijdjes te spelen. Dus hij vermaakt zich nog wel. Ik zie de kip wel steeds bruiner worden. Is dat juist goed of niet? Jawel, hij is nu aan het sudderen. Ik heb nu uh, lekkere watering gedaan. Hij is overigens gebakken in roomboter met een beetje olijfolie. En dan maak ik hem nu dicht en dan is hij vanavond uh, is hij klaar om uh, gegeten te worden. Is hij lekker zacht, valt hij helemaal uit elkaar. Met velletje. Ja, Jos, de technicus vindt dat niet lekker, maar dat is helemaal goed. Hè? Maar ik kijk even naar je recept, maar wat komt er nog allemaal bij? Want het is niet alleen de kip hè, die je maakt. Nee, we, uh, vanavond krijgen ze dan uh, tomatensoep vooraf. Tomatensoep heb ik uh, een blik uh, tomaten, pomodori heb ik. En dan heb ik een crème fraîche in, peper en uh, geen, uh, geen zout, maar uh, strooiaromat uh, heb ik erin gedaan. Italiaanse kruiden doe ik erin. Ik heb nog geen verse kruiden uit de tuin, want die doe ik meestal. En daarna krijgen ze een uh, witlof, um, maar ik noem uh, verse witlof, heel fijn gesneden als sla. doe ik er uh, peper en uh, strooiaromat. Uh, Doe ik er een eitje doorheen en uh, lekker hutselen bij elkaar. En uh, daarna krijgt ze een, een kus van mij. Dat is het toetje. <laughs> dus je kookt met liefde? Ik kook altijd met liefde, anders eet mijn dochter niet. Zo, uh, zo gaat dat, uh, uit uw man ja, met uh, oud-sporters. Oud ja, ja, het, het klinkt is leuk wel. en lekker. Ja, ja. Ja. Nou ja, Nelly had wel een puntje van zorg uh, uh, wat ze net aanroerde. Een sportbond zou beter voor zijn oud-atleten moeten zorgen, in dit geval de KNU. Uh, geldt dat voor de KVB ook? Nee, die, die verzorgt de oudspelers prima. Uh, als je Nederlands zelf hebt gespeeld. Een x-aantal wedstrijden, dan heb je de rest van je leven voor alle heb je twee kaarten. En daar krijg je keurig netjes altijd een bericht over. En als je daar gebruik van wilt maken, dan krijg je die kaarten opgestuurd. Dus dat is prima verzorgd. Dat is mooi. Heb je zelf last gehad van een zwart gat toen je stopte in 2003 met betaald voetbal in Glasgow? Nee, absoluut niet. Uh, ik heb zelf de keuze gemaakt om uh, te stoppen. Ik had, uh, ik had nog wat aanbiedingen. Ik uh, kon terug naar PSV. Uh, Feyenoord had interesse getoond. Uh, clubs vanuit Spanje en, uh, en Engeland. Maar ja, ik, ik kon het niet meer opbrengen. Uh, ik vond het mooi genoeg geweest. Uh, ik keek terug en ik dacht van nou, ik heb een mooie carrière gehad. Voor een aantal geweldige clubs uitgekomen. EK's en WK's meegemaakt. En uh, ja, ik had die beslissing genomen en een heleboel mensen zeiden van ja, je krijgt er spijt van. Ja. Want als je de beslissing neemt om te stoppen, ja, dan, dan kan je er niet meer op terugkomen. En uh, als je eenmaal stopt, ja, dan is de weg terug is heel moeilijk. Maar op het moment dat ik uh, de keuze heb gemaakt en ik kijk nu terug uh, na acht jaar... dan uh, heb ik een goede keuze gemaakt, ja, ja. want ik heb het geen moment uh, gemist. Het is een impertinente vraag. Ben je dan ook financieel onafhankelijk? Uh, dat, dat heeft natuurlijk ook mooi uh, meegespeeld. Uh, dat maakt het natuurlijk makkelijker als je, als je al die jaren goed verdiend hebt mm. om dan uh, de keuze te maken. En uh, voor mij was de keuze wat makkelijker inderdaad, omdat ik uh, voldoende verdiend ja. heb in, uh, in mijn carrière. Ja, dat, dat is een prettige wetenschap Absoluut. natuurlijk voor de mens. Aan de andere kant kan het ook een belemmering zijn om maatschappelijk weer actief te worden. Nee, nou ja, daar heb ik nooit geen uh, probleem mee gehad, want ik ben gestopt met voetbal. En omdat ik in uh, Schotland ben blijven wonen, heb ik uh, met name de eerste twee jaar heb ik heel veel voor de, voor de media gedaan. Uh, veel voor kranten, veel voor, uh, voor radio. En met name ook voor televisie. Ik heb uh, de wedstrijden van Glasgow Rangers voor de Champions League uh, geanalyseerd. Uh, veel uh, veel uh, voor Sky, BBC, Sportsport. Dus daar heb ik de eerste twee jaar heb ik daar heel veel mee bezig gehouden. En op een gegeven moment had ik zoiets van... Ja, ik zat in zoveel verschillende programma's ik kon mijn eigen kop niet meer zien op televisie. Dus ik dacht van, hoe, ja. hoe moet er voor de mensen thuis zijn? Ik ga dus, terug naar Nederland. Dus dan ben ik ja. Dus ben ik op een gegeven moment mee ja. gestopt. En, Daarnaast uh, ja, betrokken bij wat andere dingen, bij Rangers, bij, bij, ranges, bij de, de Charity Foundation... Uh, voor wat andere dingen op een heel ander gebied als voetbal. En het is ook leuk om, uh, om dan mensen te ontmoeten die niks met voetbal uh, te maken hebben. Ja, wat zoals Nelly Koeman bijvoorbeeld doet, ambassadeur voor wat ze net aangeeft, die spelen die daar aankomen, de Coman Games. Ja, nou het is geweldig dat ze zich daarvoor inzet. En met name voor de minder bedeelde mensen, dat ze zich sterk maakt. En dat die ook de kans krijgen om op een actieve manier te sporten. Dus dat is geweldig dat ze dat doet. Voor veel mensen geldt. Ik wil me best inzetten, maar nu even niet. Carnaval is aan de gang. Stan Valks, goedemiddag. Stan. Hallo, goedemiddag. Stan. Gaat u nu hier? Dat heb je gehoord. Ach, ach, ach. Wat is er Wat mis? Is ja, ik is dan <laughs> nog mijn psv dat dus, uh, Je hebt de goede man voor Carnaval aan de lijn. Stan Falks, technisch manager van PSV. En, uh, enige tijd geleden en nu tegenwoordig in Polen werkzaam. Maar uh, ook op dit moment weer niet aan het carnavallen. Waar, uh, Stan? Nou, ik zit op het moment uh, in een vlak zwaag, de Vlak Slaag. het plannen waren iets veranderd. Ik had eigenlijk wel uh, uh, aan de Carnaval deel moeten nemen. Maar ik ben. Uh, ik ben pas teruggekomen te uit Polen, dus ik moet nog eventjes geduld hebben. Je gaat aan het carnaval in Valkenswaard. Uh, hoe heet dat uh, rond die tijd? Als het carnaval. weet je dat? Ja, toevallig zag ik het gisteren weer. Ik was het even vergeten, maar dat is stripperschap. Kijk, en hoe ga je daar uh, straks uh, uh, verkleed uh, in dat gewoel begeven? Dat weet ik nog niet. Ik meen zo'n pancake uit de kast. en het is uh, nooit heel spectaculair. omdat ik, uh, ik vind het gezellig om er mee te doen. Mm. maar... Uh, om er heel zikjes van te maken, daar doe ik ook niet aan mee. Nee, maar goed, waar, waar moet je aan denken? Stan Valks verkleed? Zijn eigen kleren. Zijn eigen kleren is ook genoeg. <laughs> Arthur Numan suggereert gewoon inderdaad je eigen kleren. Maar dat valt wel. dan blijf je wel erg zichtbaar natuurlijk, hè? Ja, maar weet je, ik, uh, ik heb er uh, nooit zoveel zin in om helemaal vol te sminken en prijken op te zetten. Want dan, uh, dan krijg je mm. het snel heet en dan... Uh, daar ga je nog meer bedenken. Ja, maar ben, ben jij zo'n carnavalsvierer die altijd wel dacht op het moment dat je zelf nog actief was als voetballer? Uh, uh, hoe zit dat met carnaval? Nou, laat ik zo zeggen, in, in mijn jonge jaren, dan ging ik vier, vijf dagen, maar tegenwoordig is het misschien nog één dag. Zeker dus ik, omdat ik de afgelopen periode ook veel in het buitenland ben geweest, de afgelopen jaar hmm. is dat eigenlijk nog maar uh, schaars. Ja, en, uh, en nam je dan ook wel ploeggenoten mee destijds van PSV? Ja, ik denk dat we met Arthur nog we wel met een gelukkig weg zijn geweest. Dus nee, dat is juist het gezellige. Als maar... je de wedstrijd wint en daarna met z'n allen op pad gaat. Ja, Arthur lacht nu en zijn ogen gaan ook wel glinsteren. Dus ik neem aan dat je. Jullie... Ja, met Stan hadden we altijd een goeie. Die zorgt altijd voor de sfeer en uh, het was nooit ongezellig met hem. Nee, dat begrijp ik niet. <laughs> maar is dat nou ook uh, stappen, uh, permanent innemen? Nee, nee, nee, dat gaat niet. Nee, je moet wel een beetje... Niet liegen. Uh... Het uh, is toch een marathon en het is ook een hele wedstrijd. Maar... Ja. Nee, maar het is gewoon gezellig uh, met een clubje van, uh, van kroeg naar kroeg. En uh, ik kom altijd oude bekenden tegen. en Het is gewoon gezellig. Gewoon, uh, uh, gewoon lekker gezolle, lol maken. Ja, nou ja, Ar Arthur Human zegt niet liegen. Ja, ik weet niet wat hij bedoelt. Nou, wat denk je? <laughs> <laughs> Veel zin. Oh, oh, oh. Het is toch een hele andere stand dan dat ik heb meegemaakt, Echt, moet ik zeggen, ik een aantal jaar geleden. Leuk. Ja. Maar uh, hij, je, je klinkt nu nog vrij uh, nuchter, zal ik maar zeggen, maar dat komt omdat het feest nog op gang moet komen natuurlijk, hè, voor jou. Nou ja, maar laat ik zo zeggen, uh, ik, uh, ik blijf ook wel nuchter vandaag denk ik ook, dus, uh... <laughs> Ik geloof hem helemaal niet, raar hè? Wat raar. Ja, ja, Pak je nou niet zo druk. Nee, <laughs> dat is juist het probleem Stan, met jou. Goed, nou Stan Valks, een mooie, mooie carnaval zou ik zeggen daar in uh, Valkenswaard. En veel plezier. Oké, okay, dankjewel. Dag. Goed, uh, goed, goed. Hoi, hoi. Hoi, hoi. Hoi. Ja, Arthur, uh, hij wel. Hij gaat dus. Uh, ja. Maar ja, je hebt wel in Eindhoven gezeten. Daar was groot feest altijd, uh, carnaval. Ja, het was eigenlijk voor het eerst dat ik daar uh, carnaval uh, viel. Nou, nee, dat jaar daarvoor bij Twente dat ik toen zat. Wat zijn uh, voor de goede orde? Waar kom jij orig origineel vandaan? Ik kom oorspronkelijk uh, uit b met Ik ben bij oh, begonnen. Dat is een nee, is het helemaal, en, helemaal niet. En, en, en toen ben ik je... werken, hoogovens, kom je Ja, op, ja aan, precies. Ja, dat wil je wijker. Ja. Kan ook. En toen ben ik naar, uh, naar Inschede gegaan. En daar heb ik eigenlijk voor het eerst meegemaakt. Een, uh, een jaar carnaval. En toen op uiteindelijk naar, naar Eindhoven. Ja, en daar, daar leefde het natuurlijk ontzettend. En wat Stan net zelf al aanhaalde we gingen we met een groepje gingen we naar Eindhoven of Valkenswaard... en het was altijd berengezellig. En uh, als je natuurlijk uit het westen vandaan komt, weet je niet precies wat het inhoudt. Nee. Doordat je naar, uh, naar Enschereg gaat of naar het zuiden. ja En daar weten ze precies uh, hoe ze dat moeten aanpakken. Oh, en ja, het was maar altijd ho, ho, berengezellig. Hoe ho, ho, ho, ho, ho, kon jij eraan wennen, aan dat carnaval? Nou, nou dat... dat gaat snel hoor. Je trekt iets <lacht> geks aan en uh, je, je rolt een kroeg binnen... en je drinkt een paar, uh, paar drankjes. Ja. En uh, voordat je het weet, sta je met je handen in de lucht. Zeker, maar uh, mensen zien dan ook... Hey, dat zijn die voetballers van PSV, mm. dat is dan Valkens, dat is Arthur Newman. Nou, nee, wat meest om jij heen, die zijn eigenlijk nog, nog dronker als dat je zelf bent, dus je hebben niet in de gaten wat <laughs> we er staan. Maar het is wel altijd heel gezellig ja. geweest. Maar het is niet zo dat, dat het verlangen van, van toen zo groot is vandaag de dag, dag dat je nu straks eh, plotsklaps naar Valkenswaard afreist? Nee hoor, nee, dat niet. Kijk, als je er toevallig in de buurt bent en uh, je bent met een, uh, met een aantal jongens daar uh, een dag, dan, uh, dan is het heel gezellig om de kroeg in te gaan, wat Stam zelf net al aanhaalde, vanavond ja. uh, nou even weg te gaan. Maar het gaat wat makkelijker inderdaad als je begin twintig bent, dan kan je het vier, vijf dagen volhouden. Ja. Nu ben je weer terug in Nederland. Uh, hoe het? Had, want uh, ik begrijp dat Schotland, Glasgow, je toch na aan het hart lag. Ja, het is toch een omschakeling. Toch twaalf jaar met heel veel uh, plezier gewoond. En uh, dus we zijn in augustus zijn we weer teruggegaan naar eigenlijk waar ik vandaan kom, uh, Bevenwijk. Het heeft met name ook te maken vanwege de familie. Uh, ik heb twee dochters, die zijn bijna zes en acht. En daar hebben we toch ook een klein beetje rekening mee met de opa's en oma's. Uh, dus de familie die woont in de buurt. Uh, mijn broer woont er nog, een aantal vrienden. Maar ik moet zeggen, het is toch wel even uh, ja, lastig geweest. Want je hebt daar toch een... Uh, een vriendenkring opgebouwd. Uh, ik had, we hadden het heel erg goed naar onze zin. Maar ja, op een gegeven moment moet je toch een keuze maken en die hebben we uh, genomen. En ik moet ook zeggen, een van de keuzes had te maken met mijn oudste dochter, want die ging naar naar school. En uh, die kon ik op een gegeven moment gewoon niet meer verstaan vanwege de sterke <laughs> schotse accent. Dus ik denk, nou wordt het terug, tijd om terug te gaan naar Nederland. We ze weer gewoon bij <laughs> ja, Rijksleven. Inderdaad. Nou, het is voor kinderen ook lastig. Hè, maar permanent overgeplaatst te worden. Zeker in, in zo'n gevoelige leeftijd. Ja, maar dat was de reden dat je denkt, van nou blijven we daar nog een aantal jaar wonen. Of uh, zullen we nu teruggaan in verband met, uh, met scholing. En daarom hebben we ook de keuze gemaakt van nou, we gaan terug. Ze zijn nu nog jong, 6 en 8 En dat maakt het wat makkelijker om. Ja. Te rollen in het schoolsysteem hier in Nederland. Elke week kijkt onze TV-recensent Ron Vergouwen uh, naar het magische kastje. Kastie kijken. Was er nog wat op TV deze week? Kastie kijken met Ron Vergouwen. Vorig jaar had RTL5 een grote hit met het fijnzinnige O.O. Gerso. Haagse jongeren bij wie drank en hormonen door het lijf gieren werden gevolgd tijdens een deels spuit- en slikvakantie op Creta. Vanaf deze week zijn de intelligente wezentjes weer terug, maar nu in de sneeuw. Onder de titel Oo Tyrol. Ik denk dat wij met z'n allen wel goed kunnen aprescheren. Zwarte piste. Ze zijn, zijn de witte piste, toch? Nou, u hoort het, ook dit pareltje is weer een kans hebben voor een zilveren hipkofschrijf. Met al die prachtige sociologische hoogstandjes. Hé, hey, Roos, we hebben één nieuwe meid erbij, Tatjana. We hebben een nieuw meisje erbij, Tatjana heet ze. Is ze aardig? Ze is nog erg naar Barbie. Zij was zat hier om acht uur en ze dacht meteen het beste plekje te pikken. Maar Snapper hebben het opgelost. Oké, okay, hij is ernaast gaan liggen. Nee, erop, niet ernaast, hij is er meteen op gaan liggen. erop op en erom dan. Zo, en dat lijkt me meer dan genoeg aandacht voor dit gedrocht. Nee... Iets subtielere tv en voor eenzelfde jonge doelgroep... is het nieuwe programma Lipdup van de NCRV. Een hype op internet. Een videoclip maken die zonder onderbreking opgenomen moet worden. De ingrediënten. Een spannend nummer. Een locatie. Een groep mensen. En iemand voor wie dit allemaal gemaakt gaat worden... omdat diegene een steuntje in de rug verdient. Dit is Lipdup. Het klinkt in vergelijking met O.O.'s Jokertje en Barbie misschien allemaal wel heel erg braaf. Maar de opgewektheid en de oprechtheid waarmee het is gemaakt ontroerde me meer dan ik had gedacht. Niet vreemd, want het is natuurlijk eigenlijk gewoon ordinaire emo-tv. Ik zou me met het N.C.V. En wat heb je voor jou gemaakt. Omdat, ja, wij zijn klaar bij school. Maar jij moet nog even verder. We moeten het gewoon op een speciale manier afsluiten. Doen we dit nooit. Maar wel even nadenken. Een sympathiek programma. Maar helaas ziet het allemaal wel een beetje goedkoop uit. Als ze dit nog oplossen, dan zou het best dus kunnen uitgroeien tot een hippe versie van de surprise show. Maar voor hoge kijkcijfers mist het programma toch nog wel een paar essentiële elementen. Toch, Jokertje? Grote tieten, strak lavie, strak kontje, lekker laag met kuppie erop. Het grote bek. Heerlijk als de Maar het was natuurlijk toch gewoon de week van de Provinciale Statenverkiezingen. Begin deze week konden we nog even lekker indommelen... bij de meest saaie debatten in jaren. Maar gelukkig was daar opeens Arie Ribbens bij Coffee Max. Job Cohen kwam eindelijk los. Kijk voor de Polonaise. Ja, Holandaise. Ja, even voor de duidelijkheid, Job Cohen die deed dus gewoon mee in de Polonaise bij Arie Ribbens. Ja, was het nu een briljante verkiezingsset of juist een tenenkrommende blunder? Nou, woensdag kwam eindelijk het antwoord tijdens de grote uitslagenavond van de NOS. Nou ja, antwoord, uitslagen... Met alle slagen om de arm, want het kan altijd zetels gaan veranderen. Definitieve prognose. En ik zeg nog maar eens... het is allemaal onder uh, groot voorbehoud. Met slagen het kan om de allemaal arm. nog veranderen. We hebben enigszins uh, stabiele marge opgebouwd... zodat we kunnen zeggen hoe het er ongeveer gaat uitzien. Maar er is maar 19,7 van de stemmen geteld. Houdt u dat wel in de gaten? Heel veel slagen om de arm, dat zeiden we aan het begin van de avond ook al. Dat. Met veel onzekerheid. Dit zijn nog maar cijfers. Er kan nog heel veel gebeuren. Uh, met alle uh, slagen om de arm, en ik geloof dat ik er inmiddels wel twintig... Heb gedaan, maar of het echt zo is, dat weten we pas op 23 mei. Want dan wordt er pas voor de eerste kamer. Nee. Hoewel je als kijker een karre vracht aan cijfers over je uitgestrooid kreeg, was er eigenlijk nog helemaal niets waar je nu kon vastklampen. Als kijker, en waar ging het nou om? Oh ja, om de provinciale staten toch? Nou, daar werd voor de vorm ook toch nog maar even een paar minuten aandacht aan besteed. En dus schakelen wij ook deze avond met collega's van de regionale omroepen. Om eens te kijken wat nou de grote kwesties in de provincie zijn. Om te beginnen eens kijken in Brabant. Spannend werd het dus niet, maar toch kon je je als kijker nog aardig vermaken. En dat kwam net als bij de vorige verkiezingen. Wie allemaal dankzij één man. Daar is dat fantastische scherm van Herman van der Zand. Wij zaten eigenlijk met z'n allen te wachten op de gemeente Roosendaal. Uh, maar die is het niet geworden. We hebben een uh, nieuwe eerste uitslag en die komt daar. Van het Waddeneiland Vlieland. Nou, dankzij de souplesse van deze Willem Ruijs onder de touchscreen bedieners zou er van mij wel elke maand een verkiezingsuitzending mogen zijn. Kastje kijken met Ron Vergouwen. NOS-presentator Herman van der Zand. Veel geprezen zojuist. Herman, goeiemiddag. Hallo, ik over. Het grote issue nu in Brabant is carnaval, neem ik aan. Ja. Waar ben ja. je? Ik sta in, uh, in het hart van Breda, de grote markt. En Breda is ongedoopt tijdens uh, carnaval tot put kilogram. En het is vandaag de dag van de kinderen. Dus uh, er komt de kinderoptocht uh, die, komt, die is om half twee begonnen. En die komt zo meteen hier over de markt. Dus uh, druppelt hier... Uh, Vol vooral heel veel jeugd is. Ja, je bent van oorsprong Brabander, ook een carnavalsvierder? Ja, ik, dat krijg je eigenlijk mee vanuit school. Op school zijn carnavalsvieringen en worden allerlei dingen georganiseerd. We middagen, maar ook loop je, loop je vaak met je school mee in de optocht. De, de kinderoptocht op Brakensvierd, zoals die heet. Dus dat, ja, je ontkomt er eigenlijk bijna niet aan. Nee, hoe ga jij verkleed vandaag? Nou, ik heb, ik heb een... een, een ik heb een pruik opgezet en uh, verder een uh, feestelijk jasje en een feestelijk hempje en een uh, heel klein snorretje opgeplakt. En, en, en een ik klein, iedereen wel aangeschoten. En een klein touchscreen uh, erbij? <laughs> een klein, <een> klein touchscreen. <laughs> nou, ik heb, uh, heb mijn handen vol aan, uh, aan mijn twee kinderen die ik ook even meeneem. Dus, Gezellig. Ik zit inderdaad als piraat en uh, superman, dus het is uh, een dolleboel. Herman, ja, daar, daar gaat je zorgvuldig opgebouwde uh, imago als objectieve toelichter van de uitslagen van de provincie. Ja, ja. Ik weet het, Govert. Ja, daar zullen mensen ook misschien maar ook maar een beetje mee moeten leren leven en aan wennen. Kijk, hier in Breda kennen we dat wel, dat je de ene dag uh, in functie bent en met carnaval uh, de teugels laat vieren. Uh, nou ja, misschien moet de rest van Nederland ook maar om. Ja, ik denk uh, dat je daar wel een punt uh, te pakken hebt. Ik wens je veel plezier, Herman. Wil je nog even de uitslag van de stelling weten? De, of de NOS wel met zo'n speciale carnavalsuitzending moet komen? Uh, 100 voor. Uh, is Ietsje minder. Uh, 54% 54% okay. procent is het eens dat die uitzending er vooral uh, niet moet komen. En 46 is het oneens. Ja, ik denk dat is heel andersom, geloof die, ik. Ja, andersom uh, moet ik het, het, het zeggen. Ja, het is andersom. Okay. En van alles, alles uh, uh, andersom. Het, uh, het is een prognose, zal ik maar zeggen. Het is voorlopige prognose. Een zeer voorlopige prognose waarvan <laughs> we niet weten waar het einde definitief valt. Het klinkt wel heel door. Ja, ik begrijp het. Herman, veel plezier vanmiddag... bij de carnavalsuitzending uh, te Breda. En, uh, Dank je wel, Tot een andere keer. Dag. Dag. Wat een onzin dat de NOS met een speciale carnavalsuitzending komt. Eens 54 oneens 46 Andere zaken, sporthistorie, Jurrit van der Voren in Eindhoven het NK tafeltennis. Twintig jaar lang heerste daar Cordy Brie in die sport. En uh, jij hebt wat uh, van deze meneer oude meegenomen, oude fragmenten. Dan praten we over welke tijd? Cor, de Amsterdamse Corps Dubuis is in januari 90 jaar oud geworden, dus dan kan je automatisch uitrekenen dat we behoorlijk ver terug moeten in de tijd. En ik heb uh, heel veel krantenartikelen van hem verzameld, ik heb er inmiddels meer dan 150, en het oudste artikel dat ik over hem gevonden heb is van 17 december 1936, een verslag in dagblad Het Vaderland over de stedenwedstrijd Amsterdam-Den Haag. En uh, Dubuis was toen pas 15 jaar. 1936, uh, dus Dubuis heeft voluit de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. Hij zat in midden. Ja, en ik heb ook een heel bijzonder geluidsfragment gevonden uit 1943. Midden in de oorlog dus. Want er werd in die tijd gewoon gesport en dus ook getafeltennist. De Amsterdamse tafeltennisvereniging van de Nederlandse Lloyd... organiseert een stedentoernooi... waaraan verenigingen uit het gehele land deelnemen. De kampioen Gordubui in actie. En dan zie je op de filmbeelden dus uh, Cordobuy in actie in 1943... ook een van de beste tafeltennissers van het land. De beste zelfs. Maar toch ook voor hem een hele moeilijke tijd, de oorlog. Want in 1941 boycotte hij met de negen andere beste spelers van het land... het NK-tafeltennis. Dus precies 70 jaar geleden. Want ze wilden niet meedoen omdat de Joodse spelers waren uitgesloten. En ook sommige van zijn beste tafeltennisvrienden... werden afgevoerd tijdens razzias. Eind 1943 uh, dook hij ook zelfs onder om te voorkomen dat hij ook zou worden afgevoerd. En dat maakt dat fra fragment extra bijzonder... want het is van vlak voordat hij uh, is ondergedoken. En na de bevrijding keerde hij weer terug opnieuw de beste... tot en met 1956, dus bijna twintig jaar lang... negen keer kampioen van Nederland geweest. Ja. De aardige zeg geeft hem nu een uh, gezicht uh, en, en een loopbaan... een carrière daarbij, maar ik herinner me alleen maar Caudibri als uh, naam op de zijkant van de tafeltennistafel. Ik heb al vaker die reacties gehad dat mensen zoiets hebben van... Cordubi, dat is nee. toch een merk? Ja. Ja, dat is het ook, maar het is vooral een persoon. En hij is zelfs ook de eerste sporter in Nederland geweest... die zijn naam heeft vermerkt. We zijn er nu wat meer aan gewend, maar hij deed het al voor de Tweede Wereldoorlog... met de N.V. Cordubi verkocht uh, tafeltennismateriaal. Echt een business. En zelfs ook degene die de Kruif voetbalschoen is begonnen. Hij is ook bekend geworden door demonstraties voor militairen. We gaan even naar 1957. Cor Dubuis, Nederlands meest bekende en succesvolle tafeltennisspeler... die zich uit de wedstrijdsport heeft teruggetrokken... geeft momenteel in het kader van de welzijnszorg voor militairen... een serie demonstraties. Tientallen zaten dan bij elkaar, soldaten... en die keken naar spectaculaire bijeenkomsten. En het echte hoogtepunt kwam altijd aan het einde.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 Hij zat dus op een stoeltje en zijn tegenstander werd volkomen aan gort geslagen. 21-2, die wist niet wat hij meemaakte. 21-2, ja, dat zijn, dat zijn nog eens zonden. Werd tafeltennis inderdaad populairder? Dat is inderdaad gebeurd. En Dubuis zei dat zelf al in 1955 voor de Vara Radio in het programma De Week draait door. En Dubuis zei dat toen... Het voorbij. Ja, toen heette het De Week Draait oh, Door. De, en dus de, de Vara heeft eigenlijk gewoon een televisieprogramma verzonnen, een naam. Zie je. 50 jaar geleden bestond het ook al bijna. Maar in ieder geval zei de wie toen, in 1937 had de tafeltennisbond nog geen 2000 leden en nu al 14.000. Daarom ook terecht dat hij werd uitgeroepen tot de beste Nederlandse tafeltennisser van de vorige eeuw. En Bettine Friesekoop als vrouwelijke evenknie. Zo gaat dat met uh, titels... Ik herinner me dat het uh, programma Langs de Lijn uh, heeft een verre voorloper, Jur. Het klanken langs de lijn. Wij praten over de jaren dertig bij de Avro. Zo zie je. Het komt allemaal terug. Het is allemaal oud en opnieuw opgepoetst, Arthur. Ja, het is leuk ook om die beelden uh, te weten. Ja, maar ook om uh, die beelden te luisteren. Ja. En dat commentaar ja. erbij, dat, Kort, dat die maakt het had... toch wel een beetje pakkend. Kende jij de naam? Ja, eigenlijk ja. ook vanwege de naam, maar noodgeweten geweten eigenlijk nee. waar het vandaan komt. Dus het is best wel leuk om te weten nadat nou, het een van de bekendste tafelten is. Zo is het. Is. Arthur Nieuwenman, uh, jij bent uh, teruggekomen uit uh, Schotland... nadat je sportieve voetballoopbaan geëindigd was, nu weer in, uh, in Nederland. Wat, wat ga jij doen? Want je gaf net al aan, ik kan golfen als ik wil, de hele dag. Ja, nee, ja, nee, ik heb... Toen ik... trok hij even zijn neus op. Ja, inderdaad. Nee, nou, ik, ik kan helaas niet golven. heb je wel al geprobeerd? Ik heb inderdaad les uh, gehad in Schotland. En de meeste... Ja, verklaren me me gek, want je hebt daar de meest mooie golfbanen ja. van de hele wereld. Met de meest bekende Sint-Andrews. Maar ik heb er geen geduld voor. Ik ben een nee. beetje een zenuwaleiertje. En na twintig minuten denk ik van, wat doe ik op die golfbaan? Maar... Nou, ik ben de afgelopen periode ben ik, uh, assistent trainer geweest bij uh, Jong Oranje. Ja, maar daar ben je uh, mee gestopt. Daar ben ik mee gestopt. Dat is de leiding van uh, Kort Pot. En uh, samen met Remi de was ik uh, assistent. We hadden een geweldige lichting. Uh, talentvolle spelers. Maar helaas uh, ging het in november mis tegen Oekraïne. We thuis 3-1. En uh, uit worden we met 2-0. Maar eigenlijk uitgeschakeld op doelsaldo. Ja, toen heb ik ook besloten om ermee uh, er te stoppen. Ik ben nu een beetje aan het oriënteren wat ik ga doen. Ik heb wel een aantal mogelijkheden binnen de voetbalerij. Om ergens in te stappen. Maar ik wil er even rustig over nadenken. Ja. Dus uh, binnenkort uh, zal, ik wel, uh, zal ik wel weer ergens uh, te vinden zijn. Hey, ja. Het mag ook nu, hoor. Het kan ook nu, maar ik heb nog geen beslissing genomen. Dus ik moet er nog even, even rustig over nadenken. Maar waar denk je Want Ik kijk, veel van jouw collega's uh, gaan die trainerscursus volgen... Klopt. bij de KNVB en die worden, die worden trainer. Ja, de meesten uh, die, uh, die stoppen met voetbal. En uh, je, uh, je moet je toch zo zien dat je toch 15 of 20 jaar... in hetzelfde wereldje hebt uh, begreven. Dus ja, het is op zich niet zo vreemd... dat een heleboel eigenlijk uh, de trainersvak uh, willen, willen oppikken... en uh, ergens als, als, ja, als zelfstandig trainer aan de slag wil gaan... Maar, ik heb niet de ambitie om op het veld te staan iedere dag, nee? uh, zeven dagen in de week. Nee, ik wil toch ook een beetje mijn eigen vrijheid hebben. Ik vind het geweldig om te reizen. Ik vind het leuk om, uh, om wedstrijden te, te bezoeken in het buitenland. Dat heb ik de afgelopen periode heel veel gedaan. Wat is dan leuk aan? Ja, nu ga je als supporter rijden. Ik vind het leuk om uh, die, die hele sfeer uh, rondom zo'n wedstrijd om dat, uh, om dat te zien. Ik, uh, ik hou er niet zo van om, uh, om voor de televisie 90 minuten naar de wedstrijd te kijken. En na 10, 15 minuten ben ik er vaak klaar mee, omdat de meeste wedstrijden zijn zo zijn om naar te kijken. Maar ik vind het wel heel leuk om naar het stadion te gaan, de sfeer. Uh, ja, je ziet de supporters dus naar, naar, het, naar het stadion gaan. En het is leuk om al die derby's te bekijken. Ik ben in Rome geweest, Milaan. Barcelona, Turkije. En dat, dat is en leuk om dat nu te doen. Kun je daar nog wel onbevangen naar kijken? Want jij bent altijd natuurlijk de topvoetballer... die uh, weet hoe het moet en je ziet op het veld de fouten die er gemaakt worden. Nee hoor, nee hoor. ik ga gewoon uh, puur als toeschouwer oh. heen. En Ik vind het gewoon leuk om, uh, om naar beide ploegen te kijken. En ik hoop dan dat ik een beetje een leuke, at, uh, attractieve wedstrijd uh, zie... Uh, dus je kijkt heel anders. Ik moet zeggen, ik ben, uh, vorig jaar ben ik mee geweest. Ik ben toegevoegd uh, als scout uh, bij het Nederlands elftal om wedstrijden te analyseren. Ja. Ik moet zeggen, dat vond ik echt een uh, geweldige ervaring. Uh, ik heb vijf geweldige weken uh, gehad. Je kijkt toch de tegenstanders van, van Nederland. Dat moet je op papier zetten. En dan ga je inderdaad wel heel anders naar een wedstrijd toe. Want dan ga je kijken hoe er, uh, hoe er gespeeld wordt qua tactiek. Ja. En uh, normaal ga ik dan helemaal zelfs toeschouwen. Dus dat is heel anders kijken naar de wedstrijd. Je hey, hebt je nog ingezet uh, voor het WK-bid. Het WK voetbal ja. naar Nederland te halen. Het is jammerlijk mislukt. Ja. Maar goed, de inzet was er. Pistool op het hoofd in Rio de Janeiro. Uh, inderdaad, dat was ook een, een, uh, een vreemde ervaring. Ja. Uh, we gingen op een gegeven moment met een groepje gingen we de, ja, de wijken in, de sloppenwijken in van, van Rio de Janeiro. Met onder andere Robby Wietse en uh, Van Hooidonk. En we zaten al anderhalf uur in de bus. En op een gegeven moment stapte onze begeleidster uit. En die, die zei dat ze niet garant kon staan voor ons leven. En toen begrepen we eigenlijk pas wow. waar we, waar we terecht kwamen. En dat bleek ook wel op het veldje waar we eigenlijk twee keer tien minuten met, met de lokale jeugd moesten spelen. Dat er op een gegeven moment een, een auto met piepende banden bij ons op het park kwam. En er stapten twee jochjes van 17, 18 jaar uit met oessies en pistolen. En die liepen daar te zwaaien. En uh, ja, een dag later zagen we dat eigenlijk waar wij gespeeld hadden... dat er 18 waren neergeknold. En toen beseften we eigenlijk pas waar we geweest waren. Dus, ja, dus dat, uh, dat zijn ook uh, ervaringen wat, ja. wat je niet zo snel meemaakt. Nee. we hebben niet eens de stem van Brazilië gehad. Ik bedoel, je hebt zoveel nee. ervoor geleden en nee, ongevolverd voor het vaderland. Ja. Uh, als je zegt, ik wil geen voetbaltrainer worden... Ja, dan zeg ik, dan moet je het management in. Nou, dat kan ook anders. Je kan scout worden, je kan het management in. Wat uh, denk je zelf? Nou... Ik denk uh, het scouting lijkt me wel wat. Ja? Dat, je, dat je probeert om uh, jonge talentvolle uh, spelers op jonge leeftijd... Uh, te Kijk, als we naar een wedstrijd gaan, iedereen ziet wel de goede spelers. Maar het gaat er eigenlijk net om dat je spelers kan, uh, kan, eigenlijk, kan, kan vinden... waar nog heel veel mogelijkheden in zitten. En uh, de, daar ligt dan ook de kwaliteit in. Want kijk, met name ook in Nederland. We hebben dan niet het financiële... Uh, Middelen om, om te concurreren met Italië, met Spanje, ja. met Engeland. Die trekken een zak geld uh, uh, trekken ja. ze uit de, de hoge hoed. Uh, er worden spelers voor 20 miljoen gekocht. en ja, In Nederland kunnen we dat gewoon niet. Dus dan ja. moet je gewoon heel doel. Moet, ik, doel ik, gaan probeer, het, ik probeer het nog even, Arthur. Uh, zijn er wel uh, clubs in jou geïnteresseerd op enige lijfgrond? Ja, wel. Ik heb al contact gehad met een club. En uh, ja, de aankomende twee, drie weken moeten we nog met elkaar praten... om hoe we dat gaan invullen. Ja. Dus dat horen jullie wel. Punt. Punt. Uh, waar, waar, waar heb je zelf een seizoenkaart dan? Uh, nou, ik heb zelf wel seizoenskaarten bij, bij AZ. Maar dat is niet de club uh, waar je nee. over het over nee. hebt. Dat is eigenlijk bij mij om de hoek. En uh, dat is 10, 15 minuten rijden met wat eten en drinken. Maar dat is gewoon leuk. En dan kan ik in ieder geval wat mensen meenemen. Ja, dat, dat begrijp ik. Dat, dat is altijd gezegd. Wat ga je nu de rest van deze zondag uh, doen? Want we hebben er een redelijk gat in geslagen door je ja, te vragen hier. Nou, het is, het is mooi weer. Uh, de kinderen die waren gisteravond bij de opa's en oma's uh, blijven slapen. Dus die, die gaan we straks ophalen. En uh, het is mooi weer. Dus uh, we gaan met de kinderen wat doen. En het is, ik gaf je al aan niet zo'n dag dat je zegt... ik ga via uh, Eredivisie live vanmiddag eens een hele wedstrijd nee. kijken. Daar heb je helemaal geen zin in. Nee. nee, nee. Ik heb geen Eredivisie live. Dus nee. uh, dat kan ik ook niet. Kijk. Hij is helemaal afgekikt. U hoort het, uh, uit Arthur nummer, maar. maar wel vanavond even studio sport. Natuurlijk. Ja, dat is uh, vaste prik. Ja. Dat uh, en, gaan we altijd bekijken. En straks onderweg naar huis, langs de lijn. Langs de lijn opzetten. Kijken wat zo. er allemaal gebeurt. Voetbal natuurlijk, uh, schaatsen en dat allemaal onder leiding van uh, Tom van het Hek. Ik wens u nog een mooie dag. En als u denkt, ik wil nog een bericht achterlaten... deperstribune.nl staat tot uw beschikking. Een mooie zondag.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 Dit is Radio 1.